ANWB Verkeersinformatie, u, u hoorde het al in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd vanochtend vroeg met een spookrijder. Een dodelijk ongeluk. Daarom is de A27 Almere richting Utrecht afgesloten. En wel tussen knopend EMS en Hilversum. Volgens Rijkswaterstaat duurt dit nog tot 12 uur vanmiddag. Verkeer richting Utrecht kan omrijden bij knopend EMS via uh, Amersfoort. Via de A1 en de A28.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 Vijf minuten over tien, welkom bij het laatste uur van de nieuwshow. Van een half uur hoort u onze boekbespreker van dienst, Arie Storm. En die heeft wel een behoorlijke verzameling nou, meegenomen. Van, van, van, go, maar ja, dit, dit hakte flink in. Ja. Dat zijn de verzamelden. Lijkt de Bijbel wel? Ja, nou het is voor sommigen, voor een heel kleine groep gelovigen, is het ook de Bijbel, denk ik. En die kleine groep gelovigen, dat zijn de brakmanliefhebbers. Die hebben ook een brakmangenootschap. En uh, komende week ligt het in de winkel. De verzamelde verhalen van de vijf jaar geleden overleden Willem Brakman. Nou, daar ga ik het straks over hebben. Uh, op een bepaalde manier controversiële auteur. Want uh, overladen met prijzen. PC-hoofdprijs, alle grote prijzen heeft hij gekregen. En nooit echt een grote groep lezers bereikt. Nou, misschien ook uh, met die verzamelde verhalen. Zeker een controversiële auteur is deze man, Richard Dawkins. Evolutiebioloog en. Uh, uh, fanatiek atheïst. Niet, niet zomaar van. Uh, hè, uh, we moeten allemaal maar een beetje geloven wat we willen of zo. Of, nee, gewoon. ze moeten allemaal weg. En uh, nou, dat, dat werk. Uh, die heeft nu zijn uh, autobiografie uh, gepubliceerd. of zijn memoires. Verwondering of hoe ik wetenschapper werd. Dat is, uh, een leuk boek om te lezen. En. Uh, we willen natuurlijk allemaal gelukkig worden. Nou ja, weet ik niet. maar dat is toch wel een beetje het streven van veel mensen. Uh, Atelier Plakkenvergadep is al een tijdje bezig met een soort zelfhulpreeks. Dan denk je, een Palakka, Vergenop, dat is toch een klassieke, chique uitgeverij. Het is ook een zelfhulpreeks die geschreven is door een al 2000 jaar overleden auteur, Seneca. We hebben, eh, innerlijke, ru innerlijke rust heb ik bij me, de lengte van het leven. En nu is het net uit, het ware geluk. Nou, uh, ja, daar staat het in. Dat uh, lijkt me handig, zo'n recept. Goed, wat komt er verder nog aan bod? We gaan het hebben over rijtjeshuizen, een typisch Nederlands fenomeen. Als u altijd al een echte Van Gogh gewoon in huis wil hebben... in ieder geval iets wat daar niet van te onderscheiden is... let u op, want die mogelijkheid is er. Maar we gaan het eerst hebben over angst. Ja, in toenemende mate zijn uh, wij onze maatschappij gaan inrichten op angst. Het NSE afluisterschandaal is daar maar één van de vele uitwassen van. Maar wij kunnen angst niet uitbannen. Al dus hoogleraar psychiatrie bij het Amsterdamse Medisch Centrum Damian Denies. Samen met regisseur Bo Tarenskeen maakte hij in het kader van de zogenaamde brainstorm sessions voor theater De Brakke Grond in Amsterdam de voorstelling Wat is angst? Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tarenskeen. Ja, uh, uh, meneer Tarenskeen, hoe zijn jullie zo bij elkaar betrokken geraakt? Want het is toch wel opvallend, vind ik, een hoogleraar psychiatrie op te planken. Hoe heb je hem zover gekregen? We zijn er nog steeds niet over eens hoe we elkaar nou hebben ontmoet. In mijn versie van het verhaal ben ik door zijn secretaresse uitgenodigd eens langs te komen. Omdat uh, ze hadden gehoord van uh, een die ik had gemaakt in de grote zaal Bellevue over vertrouwen. En dat sloot heel erg aan bij uh, het onderzoek van Damiaan. En uh, in, in mijn herinnering ben ik daarom uitgenodigd om eens te komen praten. Maar Damian, volgens Damiaan hebben we elkaar nou, vol, heel anders Damian, uh, die, die, maakt, die maakt gebaren alsof... Nee. Die man is niet goed bezooft. Nee, nee ja, die komen ja. nog steeds niet uit. Nou, Damiaan, vertel het. Het is het volgens u um, gegaan. Wel, uh, wij kennen uh, iemand uh, die... Ook collega filosofisch, en die sprak over uh, Botarens ...en die interesse had in uh, een concept dat ik wou ontwikkelen, wetenschap op de planken brengen. Aha. En die vroeg om een afspraak. Dus ik heb gezegd: oh, bel die man maar eens op laat hij maar komen. Ja. Maar goed, ja. jullie hebben elkaar gevonden. Zoveel is duidelijk. Er is ja. nu een voorstelling over angst. Ik zei net al, een hoogleraar die op de planken gaat staan. Ik vind het dapper. Het is niet alledaags. Wat gaat u daar doen? Wat gaat u vertellen over angst? Of Hoe, hoe, hoe heeft u dat vormgegeven? Nou ja, goed, zometeen kan Bo daar ook iets over zeggen. Maar... Zeker. Um, ja, voor mij de reden om, daar, om dit te doen uh, is een beetje veelvuldig. Enerzijds vond ik dat de manier waarop wetenschappers kennis overbrengen. Dat is toch een beetje saai, dat is altijd hetzelfde. Je gaat dan voor zo'n uh, zaal staan met de slides... en je moet dan die slides aflezen, anders ben je het verhaal kwijt... en dan doe je zo'n soort zo semi-wetenschappelijk verhaal. En dat is na een tijdje is het een beetje op bol en afgezagd. Dus hoe voelde ik dat althans? Ik voelde mij een beetje een clown met de tijd. Dus ik dacht, ik heb iets nodig om mij uit te dagen... En toen zette ik de stap. Maar toen ik in zijn wereld kwam, wat ik helemaal niet wist... dacht ik van, huh, wat is dit? En toen merkte ik dat er diepe liggende redenen waren om die stap te zetten. Namelijk dat wetenschap heel beperkend is. En veel creativiteit inkrimpt. En dat je in de theaterwereld nog veel vrijer bent. Want u zegt, toen ik in zijn wereld kwam... Wat gebeurde er dan, of wat zag u dan toen u in zijn wereld kwam? Ik begon bijna te dissociëren toen ik in zijn wereld kwam. Ik werk in een ziekenhuis. Alles is klinisch, effectief, moet nuttig zijn. Efficiënt, mag geen geld kosten. En dan kwam ik in de wereld van Bo. En toen dacht ik, wat is dit? Mensen doen dingen betekenisloos. Ze vinden het grappig. Iedereen heeft respect voor elkaar. Dus het was voor mij een enorm contrast. Het, het was ook een, een fijne wereld dus. Betekenisloos? Ja, wel... Uh, als je in een ziekenhuiswereld werkt... dan moet alles nut hebben en een functie hebben. Mm -hmm. en, maar goed, dat moet Bo uitleggen. Dat kan die beter dan ik zelf. Als je dan in zo'n stapt van het theater... dan doen mensen dingen om dingen te proberen. Om hun grenzen af te tasten. Om de ruimte te verkennen. Ja, dat is iets wat volkomen onbekend is in mijn wereld. En ja. zo verfrissend. Maar nogmaals... Omdat je werkt met verbeelding. Top? Ja, inderdaad. Maar ja, dat is, verbeelding is iets wat veel ja. minder plaats krijgt in de wetenschap en in de geneeskunde. Goed, maar dan nog, angst. Hè? Want dat is een, een fenomeen waar u zich heel erg mee bezig heeft gehouden. Uh, Bo, hoe maak je daar een, een, een voorstelling over? Ja, nog even aan te sluiten. Inderdaad, het verschil, denk ik, met oh, de medische ja. wereld waar ik niks van weet. In, in het theater weet je heel lang niet wat je maakt. En dat is het heel groot verschil. En dat, dat was voor Damian een hele grote show. Maar je hebt van tevoren toch wel een idee, een plan? Ja, maar het, het is niet zo dat je dat idee dan gaat vertalen in een theatervorm. Of dat je een boodschap gaat uh, vertalen in een vorm een dat... Uh, theater heeft een hele eigen uh, complexe dynamiek. Die, en die dynamiek, die is vaak, ja, die, die wordt vaak het eindresultaat waar je in het begin helemaal geen weet of controle over hebt. En dat was volgens mij de grootste shock voor Damian uh, Dat hij erachter kwam dat je aan het begin niet weet waar je gaat uitkomen als je begint aan een voorstelling te maken. Maar dat is toch soms met een therapie ook zo, dat je toch ook niet weet waar je uit gaat komen? Um, of, of wetenschappelijk onderzoek, weet je toch soms ook niet? Ja, dat is waar. Maar toch, dus, dus, er zijn heel veel controlemechanismen ingebouwd, dat proces toch uh, zeker te begeleiden. En in dit geval is het zo dat het dinsdag zich zal voorttrekken en we nog steeds niet weten hoe het eruit ziet. <laughs> dat is wel iets om bang van te worden. He? Inderdaad, ja, ja. ja. Maar goed, uh, angst. Wat, wat, want je, je gaat natuurlijk eerst nadenken, wat is angst eigenlijk? Je, hoe, is dat, uh, hoe, hoe is dat eruit komen te zien? Nou, hoe het eruit uh, is komen te zien... We zijn vooral bezig... Of, ik ben als de, de regisseur vooral bezig geweest. Uh, Damien had heel veel teksten geschreven. En ik heb eigenlijk alle zoveel mogelijk de uitleg en het college en het expliciet, het letterlijke eruit gehaald. Om zo uh, eigenlijk de theatrale potentie die zijn verhalen, beelden, metaforen, herinneringen, gedachten al hebben, uh, te ontsluiten, los te maken. En um, dat, je, dat we niet, ja, uh, een college, dat het niet een ja, soort lecture performance wordt, mm -hmm. maar toch echt een monoloog. Dat je iemand ziet dat je. Een, ook een personage kunt zien, zonder dat hij hoeft te acteren. Maar dat je meer ziet dan alleen uh, de, de, de inhoud of de boodschap. Want meneer Nis, wat wilde u nou werkelijk overbrengen? Wat wilt u dat de mensen weten op het moment dat ze je voorstelling uitgaan? Well, ik, ik denk dat zeker in het vak waar ik zit, in de psychiatrie, als je het over het thema angst hebt, dat er heel veel dingen waar zijn die ik niet kwijt kan in de wetenschap. Die niet passen binnen de formule van een artikel schrijven. Nou ja, angst is iets wat je voelt. Ja. Dat, dat is, daar, daar zitten heel veel impliciete dingen bij die niet zo makkelijk uit te leggen zijn in wetenschappelijke termen. Die je inderdaad beter kan uitleggen door metaforen. En de, de poging die wij ondernemen samen is... Geeft u eens zomaar? Metafoor? Ja, dat is lastig. Ja, ik moet het dinsdag ook doen, dus laten we maar nu beginnen. Maar dinsdag, hebben we, een, we hebben, een dinsdag een hebben we een uur en een kwartier. Ja. <lacht> maar, maar u heeft nu gewoon. Le, leg eens uit in een minuut wat voor u dan de die essentie van die angst en hoe daarmee om te gaan is. In een minuut. Ja, de essentie van de angst, bedoel, dat is nog een andere vraag dan de metafoor. Dat is wel een goede vraag, denk ik, in de zin dat uh, wat we proberen te doen in de voorstelling is mensen laten zien dat angst niet alleen een negatieve emotie is maar een manier van in de wereld staan die je eigenlijk duidelijk maakt wie je als mens bent en die een zekere vorm van vrijheid openbaart die we zelden zien. Dus wij proberen de positieve kant van de angst te laten zien. En dat is lastig, omdat het een proces is dat inderdaad tijd vraagt. Ook hier kan ik het niet in een minuut doen. Daar heb je heel veel metaforen voor nodig en een langzaam dynamisch proces. En daar leent het theater zich voor. Geef toe aan die angst, benoem die angst en daardoor kan je ermee leven. Is, is dat een beetje nee, de gedachte? Nee, het is geen therapie. Het is ook niet de uh, bedoeling om mensen te helpen. Eigenlijk willen we ze juist eerder onrustig maken. Dat vind ik dan ook een groot verschil tussen theater en geneeskunde. Wij willen ja, helpen. Gelukkig wel. Zij zelf. niet. niet mensen dus inderdaad nog verwarder, mm -hmm. maar dat is ook een positieve kant. Maar u behandelt zelf mensen met een angststoornis. He? U zegt eerst van ja, angst is eigenlijk een positief gevoel, of tenminste dat hoeft niet negatief te zijn. Maar als je een angststoornis hebt, dan moet je behandeld worden. Dus er is een, een, een, een moment waarop gewone angst overgaat in een stoornis. Ja. Inderdaad, dat en is dan wordt het dus wel iets negatiefs. Absoluut. Kijk, een stoornis is negatief. Dat is iets. Uh, maar dan ben je voorbij een grens gegaan. Er zijn criteria voor. Dan zit je echt in de geneeskunde. Maar het gaat om de reguliere dagen angst die iedereen voelt. Daar gaat de voorstelling over. Daar gaat het over. Niet zozeer over angststoornissen. Nee. Maar goed, ik denk dat iedereen wel een soort extensiële angst heeft. Niet mm he, -hmm. Bo? Ja, absoluut. Ik ben ervaringsdeskundig op dat gebied, denk ik. Maar je hebt, uh, het, het mooie van het, uh, de vormtheater is dat de vorm zelf het uh, theater is een lege ruimte... waar je alles wat, wat Damien net bedoelde... dat hij zo schrok van die betekenisloosheid... Ik, we hebben het er nog over gehad... En, uh, dat gaat over dat je in het theater is een lege ruimte... en alles wat je doet, kun je doen. Je hebt, je hebt totale vrijheid om uh, daar betekenis aan te geven. En dat lijkt heel erg op de angst die we hebben voor het leven. Dat we zo ontiegelijk vrij zijn eigenlijk. Dat we uh, uh, die verantwoordelijkheid hebben... Uh, om ons leven zelf in te vullen, wat heel eng is. Um, dus op een gegeven moment is, noemt Damian ook... het angst als een soort podium... Uh, waar je op wordt geduwd... Um, zonder dat je hebt kunnen repeteren. Ja. En uh, daar, daarin is het mooi hoe, eigenlijk hoe angst lijkt... Um, op... Uh, ja, hoe, hoe, ja, eigenlijk wat jij zegt over angst voor vrijheid. Dat lijkt heel erg over uh, de op de theatrale ruimte. Omdat je daar ook alles kunt doen. Ja, maar Bo, je, je, jullie hebben het over het je gesprek. Hè? Daar hebben we het nu over gehad. Uh, voor, voor hem is het niet helemaal duidelijk waar hij volgens mij met jou over gesproken heeft. Al of niet. Jij hebt op een goed moment ook met hem gesproken. En dan op een goed moment neem je het besluit om zo'n voorstelling te gaan maken. Mm -hmm. Wat is nou een zin of een trigger die voor jou zegt, dat doe ik. Er moet er iets zijn waarvan je denkt, daar zit muziek in. Wat is dat? Nou, het, het feit dat uh, Damian een uh, belangrijke neurowetenschapper is, is... maakt het voor mij heel erg leerzaam om überhaupt met hem... Ja, Maar uh, dat wil nog niet zeggen komen. dat je daar theater van gaat maken? Uh, nee, dat, dat is... nou ja, uh, Angst, het fascineert mij heel erg, mijn laatste ja, maar je voorstelling. Dacht, je dacht ook van, het is een hele goede theaterpersoonlijkheid... Of niet? Dat, dat merkte ik toen we gingen ja, werken. Dat ja, ja. wist ik van tevoren Maar niet. Het, het klikt ook. Ik bedoel, wij hebben elkaar kunnen vinden. En dat, is wel, dat vind ik wel uitzonderlijk. Ja, ja. wat we wel meteen een goed gesprek. Het is, uh, je bedoelt voor mij niet makkelijk. In mijn uh, bedoel, professoren en psychiaters... en zeker medische specialisten... zijn niet de mensen die makkelijk luisteren. Laat maar ik nog even proberen de vraag anders te stellen. Wat hoopt u eigenlijk als mensen die voorstelling gezien hebben? Dat ze als ze naar buiten lopen tegen elkaar zeggen... van verrek. Ik hoop dat... Uh, dat eigenlijk de definitie van angst groter is. Dat mensen, als ze het over angst hebben... na het zien van deze voorstelling... dat ze verrijkt zijn in hun spreken... in hun definiëren van die term... in het denken over angst. Dat ze verrijkt zijn en vergroot zijn... door deze voorstelling, door de metaforen die we laten zien... door de gedachten die we delen. En als iemand in de krant leest... dat we bang moeten zijn van gluten... dat die man die zegt of die vrouw... onzin. Volgende pagina. Nou... Dat weten we dan ook weer. Dan weten we de gluten ook dat we eraan komen. Oké, okay. ja. goed. Nou, we, we, we, dinsdag gaat hij in première in, uh, in de brakke Grond in, mm -hmm. uh, in Amsterdam. Hij heet Wat is angst? Dus het is ook wel de bedoeling dat we daar dan een antwoord op krijgen. Wat angst is. We zullen het zien. We gaan er gewoon naartoe. Damiaan Dennis en de regisseur Bo Kane. Dank jullie wel voor de komst. Dreaming. You're not asleep Silence only sticks around Till someone in the room decides De. Lifetime heet het nummer. Geen land ter wereld heeft zoveel rijtjeshuizen als Nederland achter elkaar gezet... hebben alle Nederlandse rijtjeshuizen een lengte van ongeveer 16.000 kilometer. En dat wil zeggen dat aan weerszijden van een hemelsbrede weg... tussen Amsterdam en Beijing onafgebroken Nederlandse rijtjeshuizen zouden kunnen staan. Stel dat even voor. Ja. Van de 7 miljoen huizen in ons land zijn er maar liefst 4 miljoen rijkjeshuis. Dus Zo staat lezen in het zojuist verschenen boek Het Rijkjeshuis. En daarin beschrijft NRC-redacteur Bernard Hulsman... de geschiedenis van dit oer fenomeen... en brengt fotograaf Luc Kamer de ontwikkeling daarvan in beeld. En vanochtend zijn ze beide bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een boek over een rijkjeshuis. Volgens mij zullen heel veel mensen jullie dat ontraden hebben. Saia kan niet. Uh, nou, het rare is... Uh, er bestaat al een boek over het Nederlands Rijtjeshuis. Maar alleen van, uh, dat zal een afgelo de geweest zijn. <laughs> de afgelopen twintig jaar. En dat is een Duits boek. En dat heet... Das Niederländische Rijenhaus. Uh -huh. En uh, daarin uh, stellen die auteurs... drie Duitsers en één Nederlander moet ik toegeven. Maar het is een Duits boek. Die stellen het Nederlands Rijtjeshuis... ten voorbeeld uh, uh, aan de Duitse bouwindustrie. En waarom? Omdat het een uh, uh, goedkoop en toch goed uh, product, goed huis is... om mensen uh, uh, te laten wonen op de begane grond met een tuin... en ook nog in een uh, vrij ruim huis. Hebben wij dat in Nederland bedacht, deze vorm? Nee, nee, nee het, is, het, is, het is al heel oud. Uh, reeds de oude Grieken kenden Rijtjeshuizen, dat zeg ik dan altijd. Maar uh, in Nederland is het heel wijdverbreid geraakt. En in Nederland begon het Rijtjeshuis met de hofjes in, uh, in, de, in de late middeleeuwen. Ja. Nou, wat ik zo leuk vond in de inleiding... Daar, uh... Het uh, uh, uh, is een heel persoonlijk verhaal. Elk jaar als het gezin Hulsman in de late jaren 60 de trein van Wees naar Amsterdam had genomen... kreeg ik bij het passeren van stad Zonder Muiderpoort... diep medelijden met de bewoners van Amsterdam-Oost. Want, nou ja, maak het verder zelf maar af. Nou, dan keek je naar buiten en dan zag je die uh, treurige Indische buurt... en die nauwe straat. En Amsterdam was toen nog behoorlijk uh, vervallen en uh, aftans... En uh, dan dacht ik, mijn god, je Want... zal hier maar wonen... Ja, terwijl... zonder tuin, zonder uh, parkjes waar je kunt voetballen... en ja. uh, je zal hier je jeugd aan moeten sleten. Terwijl u uw jeugd sleet in een jaren 60 huis in Weesp. Ja. Daar staat ook een foto van in. Ja, en daar wonen en... we met z'n tienen. dus en uh, er, hem... erg ruim hadden we dat niet. En maar luister, <laughs> dan kan ik me voorstellen, ik hou het hier even op... dat mensen zeggen, nou ja, zo'n feest was dat dan toch ook niet? Ja, maar het heeft een hele mooie achtertuin. Kijk, de, nu, nu zie je aan de voorkant allemaal uh, van die betegelde stukjes. Maar toen ik daar woonde... Waren dat allemaal stukjes gras. En wij hadden zelfs dahlia's en uh, mooie bloemen in de voortuin. Met een laag heggetje ervoor. En achter, een ruime achtertuin met een uh, schuurtje. En voor, voor dit huis lag een park. Dus Dom werd gelukkig in een rijtjeshuis in Wees met z'n tienen. Ja, maar dat is, dat is ook denk ik de belangrijkste aantrekkingskracht van het rijtjeshuis. Je kunt er comfortabel wonen met een eigen tuin en zeker als je kinderen hebt, uh, hebben die al uh, de, de ruimte om buiten te spelen. Weet je wat ik zo leuk vond aan het boek? Ik dacht bij rijtjeshuis, dacht ik, nou uh, jaren zestig uh, rijtjes, hè, Zoals dat huis waar u dan woonde. Ja, woon, ja in, de, de, de beroemde doorzonwoning, nou, de precies, beruchte doorzonwoning. Daar denk je daarna, de die zijn toen op grote school, schaal natuurlijk gebouwd na de na de oorlog jaren zestig. Ja. Uh, dat dat dus u, u noemde het ook al even al zo'n lange historie heeft en dat het ook nog steeds doorgaat. Er is zoveel meer dan de jaren 60, waar je het in eerste instantie mee ja, de, de variatie is, uh, is uh, ongelooflijk. En vooral de laatste twintig jaar in de finex zijn er uh, uh, rijtjeshuizen in alle soorten en maten en in alle stijlen uh, gebouwd. Het is, uh, daar ging dat is Niederlandische Rijnhuis, ook over wat voor veelvoud aan rijtjeshuizen. Ja, dat is een rijtjeshuis en rijtjeshuis. Dat Omdat is gelijkvormig gelijkvormigheid. Het een... heeft te maken met de hoeveelheid ja. deuren die je in beeld hebt. Is dat zo? Oh, ja. Dit ja. zegt de fotograaf. Vertel. Toen we begonnen aan het project... Uh, ben ik toch wel even bezig geweest met puzzelen van... hoeveel afstand moet je nemen? Wil het een uh, beeld opleveren dat je herkent nog wat je ziet? Hè? Je moet als met je een heel... wijthoeklens aan de slag. Ja, ja, ja, ja, ja, maar als je te ver weg gaat staan... Dan, dan blijft er niks over. Dan blijft er niks over, een streepje. En als je te dichtbij gaat staan... Dan kan het ook niks? een 201 kap zijn. Of, uh, dus er moeten altijd vier voordeuren in beeld staan. Aha. Dan heb je het idee, oh, dit is een rijtje. U hebt dit ook heel gelijkvormig gefotografeerd. Wat een ja. heel mooi ja. effect heeft. Ja. En allemaal op treurige, sombere, ja, ja, grijze op dagen. Op grijze dagen, bij bevolkt weer. En, en in de winter, zodat de bomen uit blad zijn. Zodat je <lacht> door de bomen heen de kus? gevel ziet. En uh, bij dat bewolkte weer om zo zeg maar, een soort eenvormigheid in belichting te krijgen. Waardoor uh, ik als fotograaf zoveel mogelijk kon terugtreden. En uh, de huizen zoveel mogelijk kon laten spreken. En daarin ook het vergelijk veel mooier tot zijn recht kunnen ja. laten komen. No nooit de, de gedachte bekropen. De, als je dan daarvoor staat en je gaat weer zo'n foto maken. Van in gossen wat doe ik hier? Waar kijk ik hier naar? Nou, die huizen die waren er natuurlijk wel bij. En uh, die rijtjes. Uh, wat ik overigens, het is wel een van mijn favoriete foto's geworden. Uh, het rijtje in Nagelen. Dat uh, oh, ja. modernistisch... Uh, dorpje in de Noordoostpolder... Uh, ...ja, dat zijn huizen. Het is afgekloven. Terwijl het uh, in de glorietijd natuurlijk... er prachtig spik en span bij stond... ...en een heel mooie uitstraling had. Ja, er is in jaren... ...nou ja, heel weinig onderhoud gepleegd... ...maar de bewoners hebben het zelf gedaan. Je ziet nog sporen ja, van... Ja van de bewoning. En, en dat, ja, dat is wel een heel mooi beeld geworden. Ja. Ik wil nog even naar die geschiedenis. Want uh, het begon bij Hofjes, hè? Ja. Bernard Tosman, uh, uh, het, het had iets met liefdadigheid te maken. Ja. En dat is erin blijven zitten, dat element. Dat is, dat is er uh, in blijven zitten, zeker. Er zijn ook wel rijtjeshuizen voor uh, middenklassers uh, gebouwd. Chique rijtjeshuizen. Maar het grootste deel van uh, de rijtjeshuizen... is uh, sociale woningbouw. Het is uh, uh, het huis geworden om de massa, om het maar eens oneerbiedig te zeggen, te huisvesten. En dat is niet altijd zo geweest in uh, Nederland. Want in de wederopbouwtijd, 1945-1970, zeg maar... hadden de stedenbouwers toch het idee dat de massa moest worden opgeborgen in uh, galerijflets. Bijlmemeer. meer precies. Mm -hmm. En toen de bijlmemeer een mislukking uh, werd... en dat is nog altijd een beetje tricky om in architectuurkringen te zeggen... Toen brak het uh, Rijtjeshuis door als uh, uh, de sociale woningbouw bij uitstek. Het Rijtjeshuis en, was er toch al voor? Ja, ja dat, dat, sinds de Hofjes hebben we dat. Maar de stedenbouwers na de oorlog vonden... dat de massa eigenlijk moest worden opgeborgen... zoals in Amsterdam-Nieuw-West in, in, in Flets. En er werden ja. wel rijtjeshuizen gebouwd, maar dat was mondjesmaat. En pas in uh, uh, 1970, in de eerste jaren van de jaren 70... Uh, sloeg dat om. En dat en kun je, nou kun je heel goed zien in... in toen had je maken. een nee. nee, het mm. ge dat was gewoon... Uh, Mensen wilden niet wonen in die Nee, dat heeft te maken met het eschec van de, van de Bijlmer. En dat was uh, heel simpel. Mensen wilden daar inderdaad niet wonen... want ze gingen naar permanent, naar Almere... Dat en naar andere liever... overloopgemeenten in een Rijtjeshuis. In een rijtjeshuis. Ja, daar daar dus toen is en het de Bijlmer heeft vanaf het begin af aan gestaan en uh, werd een uh, uh, probleemwijk. En toen werden de, de uh, stedenbouwers en bestuurders wakker... en dachten, oei, dat gaat de verkeerde kant op. En dat kun je heel goed zien in Soetermeer... Die plannen zijn in de jaren 60 uh, gemaakt. Er was 70% hoogbouw, 30% laagbouw voor de iets uh, hogere uh, klassen. En uh, in 1973 is dat radicaal omgedraaid. Want toen merkten ze dat mensen er niet wilden wonen. En toen heeft het, het Rijtjeshuis eigenlijk een glorieuze comeback gemaakt. Ja, en uh, toen werd het het huis van de verzorgingstaat, zou je kunnen zeggen. En daarom staat het Rijtjeshuis nu ook wel onder druk... Ja, dat is helemaal aan het eind van het boek. Uh, er zit ook nog uh, van alles in het boek, hoor. Plattegronden. Op een gegeven moment kreeg je ook de Bloemkoolwijk. Ja. En, en <tossimus> eigenlijk dacht ik, ja, in die Bloemkoolwijk, die waren allemaal van die ronde hofjes, weet je, waar je altijd verschrikkelijk verdwaalt. Ja. En drempels en nou ja, daar dat soort uh, gedoe. Daar da, da, da is het Rijtjeshuis toch ook wel. Uh, het model geworden, terwijl je denkt... al die ronde hofjes, dat past het Rijtjeshuis niet bij... want dat moet echt een rijtje zijn. Nou, ja, maar, ja, dat heeft toch heel het, erg met het beeld te maken. Uh, ik, ik denk, als, als je het hebt over het Rijtjeshuis... dan denk je aan de doorzonwoning. Terwijl er dus daarvoor en daarna vooral... heel veel verschillende typologieën zijn gebouwd. En wat er bijvoorbeeld in die bloemkoolwijken gebeurde... is dat het... Uh, de plattegrond radicaal veranderd en dat de keuken aan de voorkant kwam. Zodat uh, moeders vanuit de keuken. Uh, de kinderen in de gaten konden houden. op het uh, hofje of op het pleintje. En uh, autovrij of autoluw. En nou ja, je kent het allemaal wel met de drempels. En dat, nou ja, goed. Het zijn van die ontwikkelingen die hand in hand uh, gaan uh, met elkaar, denk ik. Ja. Eh, eh, Bernard Hulsman zei het al even. Eh, het, het staat toch een beetje voor. Eh... Ja, nou, begon het, het, het, het, het, het is begonnen met liefdadigheid. Het was altijd iets heel planmatigs. En, ja. en nu staat dat onder druk, omdat die verzorgingstaat onder druk staat. Ja. Leg eens uit. Uh, nou, kijk. Um, de verzorgingstaat is uh, per decreet afgeschaft. En uh, wordt vervangen door. Uh, de participatieve samenleving. Huh? En uh, een van de uh, gevolgen van het einde van de verzorgingsstaat is dat bijvoorbeeld geen grootschalige buitenwijken meer worden gebouwd. De Fienaxwijken zijn echt de laatste grootschalige buitenwijken... die in Nederland worden gebouwd. Fienaxwijken werden nog beheerst door rijtjeshuizen. Dat is al één oorzaak dus dat uh, het rijtjeshuis een beetje op zijn retour is. En daarnaast zijn uh, uh, de projectontwikkelaars bezig... met uh, zogenaamde participatieve huizen. Waar Wat mensen, zijn dat? dat het zijn huizen waar mensen uh, uh, van alles aan kunnen veranderen. Dus dan kies je uit drie of vier types. Ja, ja. En die types kun je ook nog behangen met allemaal erkertjes, uitbouwtjes, er, er opbouwtjes. Er staat alleen een skelet en daar kan je omheen... Ja, ja en dat is eigenlijk het einde van het Rijtjeshuis, uh, want de definitie van een Rijtjeshuis is een uh, identieke eensgezinswoning ja. die aan elkaar geschakeld is. En daarom kunnen ze ook wel in de bloemkoolwijken voorkomen. Ja. Want uh, je kunt ook identieke woningen in een rondje zetten bijvoorbeeld. Uh, dus dat is geen probleem. Maar dan is vobleem. het nog, nog steeds een Rijtjeshuis. Ja, natuurlijk, ja, ja, want ja, ja. het is een identieke ja, ja. Uh, eensgezinswoning die die, uh, geschakeld is. Ja. En dat kunnen allerlei vormen. Nou, de, de diversiteit van de rijtjeshuizen die heeft mij verbaasd. Mm -mm. En die is gigantisch. Hier mm -mm. bijvoorbeeld heb je uh, hele chique rijtjeshuizen van architect Jan Wils in, uh, in Den Haag. Moet je ja, kijken, dat zijn, ja, wel, ja, dat ja, zijn ja, hele villa's ja, zijn ja, dat gewoon. Ja, ja. En dat toch noem je dat dan een rijtjeshuis? Ja, want dat zijn ja. identieke eensgezinswoningen die aan elkaar gepakt zijn. rijtjeshuis ooit verloren gaan. Nou, Ondanks ik die ontwikkeling Ik, ik die denk je het schetst. niet. Het, het, het, uh, uh, het is bijvoorbeeld een hele goede manier om uh, huis te vesten. Je ziet nu ook weer de terugkeer van hofjes. Voor bejaarden, maar ook voor, uh, voor, uh, voor gezinnen. En dat, dat zal wel zo blijven. Het is ook een, heel, een hele goede manier om woningen te maken voor starters, voor lage budgetten. Je kunt al heel goedkoop bij rijtjeshuizen neerzetten. Dus ik denk niet dat het zal verdwijnen. Maar dat het weer minder wordt zoals het in de wederopbouwtijd was. En ook voor 1901, voor de invoering van de woningwet. Grappig eigenlijk. Zou er ooit toch een verandering komen... in die negatieve connotatie die het voor veel mensen heeft? Dat denk ik niet. Want dat heeft te maken met Dd van de, de intelligentsia voor de buitenwijken in het algemeen en die oh, die ook. is ja Finax wijk maar die is al heel oud en die heb je ook in Amerika de Amerikaanse elite die uh, vindt de suburbs uh, verschrikkelijk nee maar zo, en, zo uh, over uh, Almere en Zoetermeer enzovoort gesproken ja, wordt terwijl ja. dan keer op keer blijkt jij zei net ik ben gelukkig geweest met z'n tienen in dat rijtjeshuis en uh, Mensen zijn ook weer helemaal happy in hun Phoenix-wijk. Ja, dat is zeker waar. En, en, uh, maar maar de, de spraakmakende elite, uh, de, de opinion leaders, die kijken neer op uh, suburbia in het algemeen. Daar is het leven verschrikkelijk en daar wonen spitsburgers die achter die keurige façades van allerlei uh, nare dingen uitvoeren. Phoenix-vrouwen, uh, dat soort boeken. Ja, dat spannende dingen hoor. En, en, het, gra ja, suiker nodig en het grappige van, van de Phoenix-vrouw, van, van is dat de schrijfster? Ik ben haar naam even vergeten. Heb, ja. Die woont helemaal niet in de Phoenixwijk. Nee, niet meer. Nee, uh, ze heeft nooit in de. Want ik heb haar wijk gezien waar ze woonde. Dat is een wijk uit de jaren tachtig. Dat is ja. helemaal geen Phoenixwijk. Oh, maar goed, dat ja. is nog een tijd. <laughs> <kleine laughs> ze ze, ze <laughs> zal blij zijn, want ik bedoel, de discussie dreigde even om haar persoonlijkheid wat te verluwen. Maar dat houden we gewoon vol. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Spraak met nrc redacteur Bernard Hulsma en fotograaf Luc Kramer. Naar aanleiding van hun boek, Het Rijkjeshuis. Uitgave uitgaven van Nieuw Amsterdam. Informatie kunt u ook allemaal bij ons op de website zien. www.newsjub.nl Goedemorgen Arie. Ja, goedemorgen. Ja, er komt hier net een bericht binnen van het ANP. Het um, ja, het een beetje een naar bericht. Of een heel naar bericht. Uh, Jacques Vogelaar is overleden. Dat is een schrijver. Die in de, uh, ik zie dat hij is 69 jaar geworden. Uh, die in de Nederlandse literatuur misschien voor veel mensen een beetje op de achtergrond... maar voor anderen toch wel erg op de voorgrond... een grote rol heeft gespeeld. Omdat die een heel grote rol heeft gespeeld... in het uh, creëren van experimenteel of ander proza in Nederland. Ik weet dat ik Nederlands ging studeren in de jaren 80. In, uh, in Amsterdam. En als je van de middelbare school komt... dan hou je eigenlijk van vrij toegankelijke literatuur. Ja. Hè, van verhalende literatuur. Van het moet een beetje dingen. spannend zijn in je moet Maar slapen. Ja, snappen. Nou goed. maakt het hard om het eens onbeleefd te zeggen. Het ja. ging er bij mij beter in. Dan gaat het er nog steeds bij mij goed in... Dan, dan Jacques Vogelaar, maar waarmee wij werden geconfronteerd... was het werk van Jacques Vogelaar. En dat klinkt heel onaardig, zoals ik dat nu zeg. Een van zijn boeken heet volgens mij ook Confrontaties. Je moet echt eventjes... Ik moest echt even slikken om dat werk uh, tot mij te kunnen nemen. Maar daar heb ik wel een ontwikkeling in doorgemaakt. Want zijn laatste boek is volgens mij twee jaar geleden uitgekomen. Daar heb ik in het parool met vijf sterren beland. Dus inmiddels was ik wel rijp voor dit, uh, ja. voor dit werk. En hij is ook in de loop der jaren wat toegankelijker gaan schrijven. En ik heb hem een beetje gekend. Het was ook een ontzettend aardige man als je hem me, me, ja, meemaakte. Deze, deze Jacques uh, Vogelaar, zoals hij zich later noemde. En eerste Jacques Vermeer Vogelaar. We zullen er nog wel op terugkomen, denk ik. Uh, titels en raadsels van het rund. Uh, anatomie van een glasachtig lichaam. Uh, hij heeft ook alle literaire prijzen gekregen, zo'n beetje, die er in Nederland zijn. Nou, niet allemaal, maar. Constantin Huygensprijs. Bordewijkprijs. Nou, wat, nou, dat betreft, wat dat betreft kun je moeiteloos over naar Willem Brakman nu. Nou ja, dat, het, het want, nou ja, dat is wel een vergelijkbaar type schrijver. Het is wel een heel andere schrijver, Brakman, Maar een schrijver die heel erg gewaardeerd wordt door de literaire recensenten... en altijd met zijn neus in de prijzen viel. Hij is een jaar of vijf geleden overleden. Maar bij het grote publiek absoluut nooit heeft aangeslagen. Hè. Ze moesten hem niet. Uh, ik merk nu nog, ik ben een bewonderaar van Brakman. Laat ik dat eerst zeggen. Ik hou heel erg van zijn werk. Als je in een café of in een uh, wat serieuzere setting... Uh, iets over Brakman opmerkt, valt eigenlijk het hele gesprek stil. Dan wil iedereen weglopen en uh, komt nou niet met die, met die Brakman aan. En je hebt een kleine, harde kern van fans die zich, je hebt ook het Brakman-genootschap... die zich blijven inzetten om dat werk op de een of andere manier... Uh, tot ons te brengen. En ik zat even in mijn kast te kijken... wat ik nou eigenlijk het beste werk van Brakman vond. En toen kwam ik tot de conclusie... dat ik zijn romans van eind jaren 80 begin jaren 90 daar hou ik het meest van. Ik heb hier Inferno bij me. Dat gaat over een wat oudere man. En die ziet op, uh, op een plakkaat ziet hij aangekondigd... dat er een busreisje is, hemelwaarts. Nou, daar wil hij wel bij zijn. Dus hij stapt in die bus. En die bus die rijdt vervolgens rechtstreeks naar de hel. Hij komt in de hel terecht. Nou, dat wil jij eigenlijk niet. Maar vervolgens is het nog erger, want die hel is een beetje... een uitgebluste toestand. Het is niet meer zo... We, het zijn allemaal niet meer naar in de doeibool. hel. Doeboel. Doeboel, inderdaad. letterlijk een doeboel. Dus hij probeert er dan weer leven in te krijgen. Nou, dat zijn typisch uh, van die Brakman romans uit zijn latere tijd. Hij heeft ook een voortreffelijke ridder. Daar laat hij de ridder Don Quixote bekend uit de Cervantes-romans van een jaar of vier, geleden. Die komt uh, met zijn paard in Scheveningen aan. In het Scheveningen van de 20 twintigste eeuw. Dus Brakman ziet die man, of zijn hoofdpersoon... ziet die man door Scheveningen heen, heen rijden. Uh, dat zijn de romans waar ik heel erg van hou. Die zijn, door die combinatie ook, dat, dat rare, En die gaat dan met, met zijn speer recht op het koerhuis af? Ja, Don doet wat Don doet. Scheveningen verbeteren en euh, tegen windbolens vechten inderdaad. Dus uh, dat, uh, een, een Körper in zo'n Scheveningse omgeving. Brakman was een, die kwam uit Duindorp als een Haagse Scheveningse schrijver. Uh, dus ik dacht, nou, die romans, dat, dat is top. Hè? Of daar hou ik van. De, niemand leest het verder. Ja, die 500 Brakman-fans en ik. Maar nu komen ze met dit boek... Vuistdik, zoals je ziet. Uh, imposante uitgaven. Meer dan 600 bladzijden. De verhalen, alle korte verhalen die hij uh, geschreven heeft... zijn er chronologisch uh, in verzameld. Met een, uh, met een inleiding van, uh, van Volkskrant-criticus uh, Arjan Peters. En uh, daar die inleiding is op zichzelf wel grappig. Omdat, ja, wie hield er van Brakman? Die kleine uh, fanclub van hem. En Brakman zelf. Brakman zelf vond zichzelf ook uh, een superschrijver. Ik, vanochtend in de Volkskrant besprak Kees het Hart, uh, Brakman deze verhalen al, en die geeft uh, vier sterren. En die, uh, en die maakt er ook een punt van, dat, uh, dat, dat schrijft hij hier... Uh, Brakman geloofde in alle oprechtheid en volkomen serieus. Hij was een zeer egocentrisch schrijver, dat hij de enige echte schrijver was. Nou, he, dus, ik heb ook Brakman wel horen voorlezen. En, uh, en iemand anders ging toen uh, iets vertellen over het werk van Brakman. En dan zag ik hem in slaap sukkelen, want dat interesseerde hem eigenlijk niet. En als ze dan uit zijn eigen werk geciteerd werd, zag ik hem opveren. He, daar werd het weer interessant voor hem. Dus een heel erg op zichzelf betrokken uh, schrijver. Maar dat heeft wel dit grandioze uh, oeuvre opgeleverd. En wat het, ik, ik ben er dus een beetje doorheen gaan bladeren. Een beetje door die verhalen heen gaan werken, want ik ken het Öfra al vrij goed. Als je dat zo chronologisch leest, dat is een beetje een cliché om te zeggen, maar het blijkt wel weer zo te zijn, dan zie je ook heel mooi die ontwikkeling van Bragman. Je ziet hem eerst die realistische verhalen schrijven, waarin hij herinneringen heeft aan zijn schooltijd in Duindorp, aan zijn meesters die hij daar had, aan zijn ouders. He, een vrij, vrij normale verhalen eigenlijk. Hoewel er al wat rare uitschieters in zitten. Dat hij een beetje uit de bocht lijkt te vliegen. En dat een meester beste man. Dat is een terugkerende figuur in zijn werk. Veel sadistischer is dan ooit meester beste man. Als hij in het echt bestaan zou hebben geweest. Zou kunnen zijn. Dus hij overdrijft dat, dat heel erg. En je ziet hem in de loop van die verhalen. Hè, dus door de loop der jaren heen. Uh, zie je hem denken dat gewone is niet gewoon genoeg of zo. Dan daalt er de engel uit de hemel neer. Uh, gebeuren er gebeuren opeens wonderlijke zaken ook in die, in die uh, korte verhalen. Dat schrijft hij zo nuchter mogelijk. Dus dat blijft nog steeds uh, bekleven. En aan het, eind, aan het eind van al die verhalen... zie je hem weer helemaal terugkeren naar het begin... Dan krijgt hij weer de jeugd en Dan worden er allerlei ooms opgevoerd. En dat eh, nou, de, de, de, de openingsalinea van het uh, slotverhaal, is wat, uh, wat uh, dat betreft uh, veelzeggend. even kijken waar ik hem heb, uh, ja. uh, dat heet Oom Anton heet dat verhaal. En dat heeft zo'n heel rustige, uh, klassieke, realistische uh, beginalinea. Nou, ik vind het zo gauw niet goed. Maar goed, dan gaat, dan gaat hij met zijn ouders op stap door Den Haag naar Oom Anton. En dan krijg je gewoon he, die warme koestering van de jeugd. Dat zat haaks op die verhalen uit de, de middelcategorie. Ik zal één stukje voorlezen van die Engel. Die Engel die daalt neer. Nou, wat stel jij je voor bij een Engel? Een mooie, feerrieke gestalte. Androgien, vleugels. Maar. Oud, oud, vies mannetje. Stinkt daar ja, vis. Stinkt vis. Het is echt helemaal niks. Het is... Uh, uh, ze willen er eigenlijk van af. Uh, het, is, uh, het is niet iemand die je thuis wilt hebben. En uh, iedereen schuift hem ook door. En dan staat er ook, de engel verveelde zich. Dat was, du dat was duidelijk. Een enkele keer deed hij wel even een hupje... met een vleugelslag. Maar het ging allemaal te slap en interesseloos. Hij verbaasde zich dat hij het gezichtje... op die afstand op scherp kon zien. Als was het een foto op de pan van zijn hand. Een bruin geel gezichtje was het kreukrag eh, en droog, eh, zoals de binnenkant van een walnoot. Nou, dat is niet wat je je bij een engel voorstelt. voorstelt. Eh, en toch, en dat is het knappe, eh, zit er dan weer een wending in het verhaal... dat iedereen toch erg blij is dat die engel er is. En aan het eind vliegt hij weer omhoog, hè? wat, wat de engelen doen... verdwijnt hij uit het beeld en dan zien ze... Eh, hardnekkig bleef hij nog een tijdje speuren. Maar de hemel waarin de engel was verdwenen... werd steeds stiller, leger, kleurlozer en ook steeds maar... Uh, he, dus dan is de engel weg en dan mist hij hem toch wel. Nou, dat is typisch brakman. Dus uh, telkens dingen omdraaien. He, Zo'n hel beschrijven als een lusteloze bedoeling. En dan gaan we er toch wat van maken. Gaan we er toch een echte hel van maken. En als dat lukt zijn we weer tevreden. Maar het lukt natuurlijk uh, nooit echt helemaal goed. Nou, ik heb ze weer... Nou, ik heb ze niet al, het is net, net uit. Of eigenlijk is het nog niet uit. Het komt dinsdag uit, geloof ik. Ik heb er doorheen zitten lezen. En ik was weer helemaal into brakman. Dus het is ook een echt schrijver waar je, waar je in op kan gaan. Dat staat haaks op het volgende boek dat ik bij me heb. Nou, Haaks, dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar dat is van Richard Dawkins. Ik heb het over de wonderen van de wereld waar Brakman naar zocht. Een de wonderlijke... atheïst bij geboorte volgens mij al. Ja, nou, niet helemaal, want dat legt hij in dit boek uit. Dat is juist wel grappig. Het zijn zijn memoires. Het heet Verwondering of hoe ik wetenschapper werd. En uh, het stopt op het moment dat, uh, dat zijn uh, succesboek uh, uitkomt... dat heet De Selfish Gene, De Zelfzuchtige Gene, ergens in de jaren zeventig. Dat is echt, echt zo'n miljoenenknaller is dat geweest. Dat was hij meteen een van de beroemdste uh, Stephen Hawking-achtige beroemdheid... Uh, kreeg hij uh, met dat boek. Een van de beroemdste wetenschappers uh, die rondlopen, dat is hij nog steeds. Hij mengt zich ook heel erg in, in uh, publieke debatten over atheïsme en dergelijke. En wat het aardige van dit boek is... Of ja, hij, hij schrijft dat heel losjes op. Dat is toch wel erg leuk. Uh, is dat hij laat zien dat hij op zichzelf. Uh, hij komt uit een geslacht. Zijn ouders niet, maar uit een geslacht van dominees en gelovigen. En als kind heeft hij ook een paar van die bevliegingen. Dat hij heel erg uh, into God is, of, uh, dat hij echt in de Heer is. En dat schrijft hij ook eerlijk op. En het raar is, dat is helemaal niet iets om je voor te schamen, zou ik zeggen. Tenminste, als je als kind bent... Ik, eh, als ik alle bevliegingen die ik heb gehad moet nagaan... dan zou het ook heel pijnlijk worden. Eh, dat, dat, dat ben je gelijk om dat met de man mantel, mantel de uh, liefde te bedekken. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij kijkt met weerzin naar het kind dat toen uh, gelovig was. En op een gegeven moment valt hij van zijn geloof af. Eh, dan... Uh, ontdekt hij Darwin, maar ergens in zijn achterhoofd... denkt hij dat er dan misschien toch nog een iemand moet zijn... die dat allemaal bedacht heeft. En ook daar, daar laat hij al zijn wetenschappelijke analyse modellen op los. Dus hij analyseert zijn eigen jeugd tot op het bot. En hij schaamt zich rot voor de man, of voor het kind eigenlijk... Eh, dat hij toen was. Nou, dat is fascinerend om te lezen. Daarnaast geeft het ook een mooi beeld van opgroeien in Engeland... in de jaren twintig, op die kostscholen en daar gepest worden. Dat zit er allemaal in. Um, en naarmate het boek voordert, wordt hij natuurlijk steeds belangrijker. Er dus zit een portret in Pachtbril van onze eigen Nico Timbergen, waar hij college van gehad heeft en van zijn eerste leermeesters. Op een gegeven moment, hij woont in Oxford, wordt hij zelf docent. En hij legt uit hoe je, hoe je een goed docent zou kunnen zijn. En dat is niet door teksten op te schrijven... En die voor te lezen, want dan kan je ze net zo goed rond gaan sturen. Maar dat is met een ouderwets krijtje voor een zwart bord gaan staan en het in je op laten komen. En de studenten mogen ook rustig wel zien dat je over dingen nadenkt. En dat je soms af en toe iets niet weet. En dat je een beetje aarzelt. He, je moet die studenten inspireren. En hij is ook een wonderlijke docent in die zin. Ik, ik geef zelf ook colleges aan de universiteit. En ik zeg altijd tegen die studenten... alles wat ik zeg moet je opschrijven, opschrijven, opschrijven. Want dat kan allemaal bij tentamens terugkomen. He, en ik weet ook niet of, of dat allemaal ergens te vinden is. Dus je moet alles opschrijven, dat kan ik allemaal vragen. En hij geeft als eerste tip aan die studenten... niks opschrijven van wat ik zeg. Alleen maar luisteren. Luisteren en laten... <totje> Laat het tot je komen. En als je er niks van onthouden hebt, maar wel door mij geïnspireerd bent, is dat, is dat super. Mooi. Ja, dus, dat, ja. dus hè, er zijn drie mooie kanten aan het boek: dat, dat hij zichzelf als, als gelovig kind afscheidt, om het zo maar eens te zeggen, uh, die, die jeugd in Engeland. En dat er echt. Uh, zinvol geschreven wordt over hoe je college Maak ik nog even een stapje naar het zelfhulpenboek. Of ja, Seneca, meer Seneca. Seneca, Het, het ja. ware geluk, ja. Nou, dat is wel een wonderlijk boekje. Ik, ik weet helemaal niet zo heel veel van de klassieke ik bekennen. Maar uh, af en toe dan heb ik zo'n tik. En dan denk ik, ik ga me er helemaal in verdiepen. En dan omring ik mij met Homerus en dat soort uh, En dit kwam uh, op mijn bureau... Ja, het is ook niet zo'n dik boekje. Het ware geluk. En toen uh, zat ik even te kijken wat het nou was. En Het is een hele reeks, hebben ze er inmiddels van uitgegeven. De lengte van het leven door Seneca. Uh, innerlijke rust. Het zijn een soort zelfhulpboeken... maar dan 2000 jaar geleden geschreven. Hij was een stoïcijn, Seneca. Nou, ik ga het niet helemaal uitleggen wat het is, maar in principe komt het erop neer... dat je van het ergste uh, uitgaat en dan kan het altijd meevallen. Hè? Dus uh, als er een geliefde dood gaat, of zo, dan reageer je zo stoïcijns mogelijk. Hè? We, we, we hebben het nog in ons taalgebruik. En dat zit ook in dit boekje zoek je het ware geluk. Nou, Dat is niet door, als een hedonist... dat is trouwens ook een beetje een woord dat een betekenis heeft... dat we nu hebben, maar goed. Uh, door niet uh, blind achter geld en vrouwen en dranken uh, te gaan. Hè. Zo vind je het geluk niet. Maar gematig leven. Hè. Rustig. Kijk wat er op je pad komt. En, uh, en leef daarnaar. Nou, dat maakt het boekje... En dat vertelt ook ze de, in het nawoord, euh, zijn vertaler, Vincent Huning, eigenlijk een beetje saai op een gegeven moment. Dan zit je zo halverwege en denk, nou, zo'n heel gematigd leven. En nou ja, ga nou eens een keertje wat doen. En dan opeens halverwege dit boekje, het ware geluk, zit er een wending in. Want dan uh, haalt hij opeens uit. Want uh, uh, dan zegt hij, uh, uh, even kijken of ik het... Uh, ja, dat heb ik uh, goed gedaan. Uh, dan zegt hij opeens uh, dat andere mensen hem verwijten... dat hij zich er niet aan houdt. Omdat hij zo rijk is. Hij is zelf een geslaagd filosoof en hij is ook een politiek adviseur. Hij heeft onder drie keizers gediend. Hij is ook een tijdje verbannen geweest, maar dat hoorde erbij. En nou, uiteindelijk heeft hij ook zelfmoord moeten plegen. Maar hij gaat dan in op, op dat hij zelf niet consequent zou zijn. Dus je zou gematigd moeten leven, terwijl hij zelf uh, zoveel rijkdom heeft... en uh, zijn vrouw heeft mooie oorbellen, uh, dat werk... Uh, maar, en, en dan komt er opeens enorme pit in het, in het boekje. De vertaler zegt ook dat het boekje explodeert. Dan is hij helemaal niet meer. Ja, hij was al in slaap gevallen, maar je doet nog net even mee. Ja, en het leuke is dat hij zich dat helemaal niet meer aan zijn eigen wetten houdt. Want hij maar... maakt zich er ongelooflijk druk over. Dus ja. het is niet zo dat hij dat stoïcijns opneemt. Maar hij ervaart het als een enorme het belediging. Nog steeds de moeite waard? Ja, dan wordt het echt een moeite waard eigenlijk. Als je, als je niet doet wat je zelf zegt, dan wordt het interessant. Dat is eigenlijk de les op zoek naar het ware geluk. Okay. Dank je wel. Informatie en de titels allemaal te vinden op telexpagina 260. En ook op de website www.newshow.nl. Dank je wel eigenlijk. In het museum word je teruggefloten zodra je te dicht bij een schilderij komt. Laat staan dat je eens zou mogen voelen hoe de meester dat nou eigenlijk deed, die wilderige penseelstreken. Die ervaring kun je nu wel opdoen, tenminste, wanneer je er 25.000 euro voor over hebt om een zeer getrouwe replica te kopen. Na zeven jaar onderzoeken en verfijnen biedt het Amsterdamse Van Gogh Museum bezoekers de mogelijkheid om een heuse Van Gogh reproductie te kopen, inclusief barsjes en verschillende verfdiktes. Hoe ze dat ding voor je gaan maken, dat horen we van Milou. Halbesmaar van de projectgroep Relief Wauw. <gül> Juist. Uh, uh, uh, was... Is het Relief of is het Relief? Uh, Reliefo. Reliefografie, Reliefo ja, Oh, sorry. Ja, ja, ja, Relief. Maar ja, dat is ook een ja, nieuw woord, hè? Ja, ja daarom. Hey, was de vraag <gül> naar dit soort reproducties? Of, of denkt u, we gaan een vraag creëren? Ja, wauw. Ja, hoe ontstaan dat soort dingen? Het is eigenlijk ontstaan uh, zeven jaar geleden... Uh, toen uh, Fuji en uh, het Van Gogh Museum met elkaar in contact kwamen... en eigenlijk het idee kwam van... Wij willen van Gogh, de werken van Van Gogh toegankelijk maken voor meer mensen dan die het alleen kunnen zien. Dus is er niet een manier waarop we die werken kunnen laten aanraken, kunnen laten voelen? Dus eigenlijk voor educatief gebruik. Toen is daar heel veel onderzoek naar gedaan hoe je dat precies zou kunnen doen. Want je moet mensen natuurlijk wel het beste bieden. Dus dat vinden wij altijd van het Van Gogh Museum. En toen bleek er eigenlijk iets uit te komen... na nou al dat onderzoek wat een exacte replica was... en wat zo ontzettend mooi is en goed. Ja. Dat we dachten, hé, hey, maar dan kunnen we ook andere dingen mee doen. Je zoals je bijvoorbeeld verkopen. verkopen. Voor 25.000 euro. Ja, maar goed, maar, het ja, is dus een 3D-reproductie. Rep ja. Maar is het dan van plastic of van kunststof? Nou, over het materiaal mag ik niet te veel zeggen... maar oh. het lijkt het meest op een soort inkt. Wat er eigenlijk gebeurt is... je kunt een relievo alleen maken als je toegang hebt tot het echte werk. Dus in het Van Gogh Museum is dan bijvoorbeeld van de zonnebloemen... dat is denk ik wel een aansprekend voorbeeld... een exacte één-op-één uh, ja, scan gemaakt. Want je kan natuurlijk niet dat werk in een mal doen. En vervolgens wordt er... Uh, ik geloof dat bij de, van Gogh, bij de zonnebloemen zeven maanden heeft geduurd. Want het is natuurlijk 32 uh, tinten uh, geel. Definitief kun je dat nooit meer zeggen. Maar oké, okay. 32 tinten geel. En die moet je natuurlijk exact goed hebben... Dus die moet door iedere conservator gecontroleerd worden. En dan ben je eigenlijk zeven maanden bezig... om dat werk laagje voor laagje op te bouwen. Want het origineel heeft ook die 32 tinten. Ja. Er zit een stukje bruin meer in, een stukje zwart. Terwijl het voor ja. het oog waarschijnlijk zelf amper zichtbaar is. Ja, maar je wilt natuurlijk, als je zoiets maakt, zo'n replica... en het idee erachter is ook van... nou, een echte Van Gogh is bijna nooit meer te koop. En als hij te koop is, is hij mm -hmm. echt voor niemand te betalen. Zelfs helaas ook vaak voor het Van Gogh. Museum zelf uh, niet meer. Uh, maar kun je dan ook iets anders bieden. wat op dit moment. de allerbeste staat van de techniek biedt. wat er dan is? En zou je het dan ook met olieverf kunnen gaan doen. bij wijze van spreken? Want dan is het nog echter. Uh, ja, zou kunnen. Niet in deze techniek. Nee. Uh, en dan zit je natuurlijk... Kijk, wat ik heel goed vind van die uh, relievos is... Uh, je ziet dat het een hele mooie, liefdevolle kopie is. Dus het is heel erg mooi. Je ziet iedere verstreek van het hele mooie pasteuze manier van schilderen. Van Van Gogh, de lijst, de achterkant. Iedere sticker waar het schilderij ooit is geweest. Dus je ziet ook de geschiedenis van het uh, schilderij. Ja. Uh, dat zie je er allemaal aan. Maar het vervangt natuurlijk nooit de ervaring van naar een wat museum compleet gaan. En gemaakt uit een 3D-printer? Nou ja, uh, zoiets. Nou dat, uh, ja, dat klinkt alsof je het thuis zou kunnen doen... maar <laughs> ik denk dat dat het productieproces van uh, Nee, nee, maanden, Maar, maar, maar ja. het gaat om een 3D-printer. Ja, maar dan echt de allermooiste, allerbeste ja, ja. die je maar kunt voorstellen. Maar ja. is het de bedoeling dat mensen die dat geld ervoor over hebben... iets kunnen bestellen... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Nou, wat, uh, wat we hebben gedaan is... we hebben uh, wereldwijd contact gezocht met een aantal distributeurs. Dus we hebben de werken in juli in Hongkong gelanceerd. Vorige maand in Taipei. En nu in uh, Amsterdam. En in uh, januari gaan, ze, gaan we naar Le, naar de Art Fair. We hebben gezegd, we hebben een beperkte oplaag van die werken. 260 uh, werken, uh, of 260 relievers per werk. Dus keer vijf. En die werken per werelddeel zijn er een aantal voor beschikbaar. En die, ver, die verkopen we voor de liefhebbers. En dat zijn rijke Chinezen of uh, musea. Ja, maar soms ook voor kunstverzamelaars. Ah. Um, um, ja, sommige mensen die enorm van het werk van Van Gogh houden en het kunnen betalen. Maar ze zijn bijvoorbeeld nu ook zijn er twee uh, delen uit de Riveau in het Van Gogh Museum zelf te zien. Dus dan hangt de Boulevard de Clichy, een heel erg geliefd schilderij, hangt dan in het museum. En dan hebben we in een educatieve opstelling een stukje van dat, van een relievo hebben daar Daarnaast. liggen. Okay. En mensen vinden het dus geweldig om daar aan te mogen raken. Ja. Nou ja, uh, u noemde het zelf al even, want dat ja. is natuurlijk wat bij veel mensen opkomt. Van nou, Wat betekent het voor de waarde van het echte schilderij als je ja. zulke levensechte replica's ja. over de hele wereld op kan gaan hangen? Ja, ik denk dat niets de ervaring evenaart van het kijken naar een echte schilderij. Ook, ook het, de allermooiste replica niet. Dat is ook helemaal niet uh, wat wij willen. Uh, het is meer dat je zegt, van nou wat, wat kun je dan bieden? Het Vroegmuseum heeft natuurlijk een lange traditie... in het maken van kopier. Dat is in de zomer in de stad met al die mooie driehoekjes. Uh, die, die blauwe driehoeken met die posters. Dat is eigenlijk de meest simpele vorm. En nu kunnen we eigenlijk met de huidige techniek iets maken... wat uh, ja, gewoon het allerbeste is. En over 25 jaar kan er waarschijnlijk weer iets beters. Dus ja, zo gaat dat. Blauwe driehoekjes, bedoelt u die, die driekantige dozen... waar ja, al die toeristen die, mee aan ja, met, ja, met die posters? Daar geniet ik, ik altijd van, enorm van... van, van, van <laughs> Ja. Nee, maar ja. goed, zullen mensen nog zin hebben om naar Amsterdam te reizen... als de replica ook uh, uh, ja, veel dichterbij kunnen zetten? Uh, ik denk dat het uh, juist werkt dat als je een, een replica ziet... dat je dan juist denkt van goh, ik moet ook een keer het, het echte zien. Daarom gaan we Dat weet op... ik niet hoor. Als het zo ontzettend op elkaar lijkt, heb je het idee... nou ja, ik, ik heb het al gezien. Uh, dat ja, ik, ik... Dat, kan, dat zou ik me echt niet kunnen voorstellen. Ik hoop juist dat het andersom werkt. Nee, maar uh, ja. nu even serieus. Hè. Uh, ik ben heel serieus. <laughs> ja, nee. ja. Kijk, bij, bij de Chinezen kan ik me de allemaal nog voorstellen... dat je ja. daar zegt, weet je, wat kom jij ja. eens even mee... Joh, hier hangen de aardappels eten of zo. Ja? ja, en dan zegt iedereen fantastisch... ze drinken een, drink een ja. glas whisky, en zijn binnen en een uur dronken en het is feest geweest. Als je dat in Nederland doet, volgens mij zeggen mensen... wat is dit voor een merkwaardige patser? Wat wil die man met zo'n met zo nepper aan de muur? Toch? Jeetje, nou, dat, dat zijn wel heel veel oordelen. Ja, die, die eens, ja precies. Daar moet ik even voorbij bijkomen. komen. Nee, maar die, maar die tegenstelling. <lacht> nee, ik denk uh, dat... Uh, uh, ja, het is jammer dat ik er niet eentje heb kunnen, kunnen meenemen... want dan zouden jullie kunnen zien hoe, hoe mooi het is. Ja, maar daar gaat het e natuurlijk niet ja. om. Dat het mooi is. Het is waarschijnlijk fantastisch, ja. maar het is niet echt. Nee, maar dat is ook wat niemand zegt. Dus uh, als je zeg maar. Uh, het, het is eigenlijk: probeer je iets te bieden uh, wat het allermooiste is, wat lijkt op het echte. Alleen. Het Van Gogh-museum zal nooit zeggen van het is een echte. Degene die het heeft, ja, als die dat zou willen zeggen... Ja, ik kan ook een poster boven mijn bed hangen en zeggen... het is de echte, ja, dat, dat, is dan voor de, dat is dan wat iemand privé doet. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat het zo werkt. Nee, maar ik, ik vraag het u, omdat ja. juist in China, Thailand enzovoort... Ja? er is die kopieerkunst, is eindeloos natuurlijk. Je ja kan bijna op elke hoek van de straat kan je de meeste werken gekopieerd uh, ja. kopen. Dus dat is kennelijk daar monton. In Nederland zie je het nooit. Nou, ik denk dat uh, replica's en het reproduceer van kunst is natuurlijk zo oud als de kunstgenissen. Ja. Ik bedoel, Vincent van Gogh maakte zelf... Ben je wel eens zelf... bij iemand thuis geweest die zegt, hier heb ik een Van Gogh? Uh, nee, dat kan misschien in de toekomst wel eens gebeuren. Maar ik. Bijvoorbeeld, Vincent van Gogh maakte zelf uh, vijf versies van zijn zondebloemen. drie versies van zijn slaapkamer. Ja. En heeft ook ooit aan zijn broer Theo geschreven. Want het was natuurlijk iets moois. En zijn het ook de brieven van Van Gogh, dat hij zou hopen dat er ook een manier zou zijn waarop hij zijn werk aan zoveel mogelijk ja. mensen zou kunnen tonen. Ja. En eigenlijk is, is dat natuurlijk. Ik, ik vind het zelf juist heel erg mooi dat er meerdere manieren zijn om van werken te genieten. Uiteindelijk is het natuurlijk altijd het echte werk wat het ja. ultieme genot geeft. En dat, ja, dat bewijzen ook de anderhalf miljoen mensen die ieder jaar ja, naar van het, van het werk van Van Gogh komen kijken. Uh, maar een ander museum mag dit ook ophangen nu? Uh, nou, ja, kijk, een museum moet doen wat het zelf wil, maar wij zullen het bijvoorbeeld nooit, uh, uh, nooit ophangen, omdat wij het echte werk hebben als een ander museum het ophangt, nou, moet ze natuurlijk wel bij zeggen wat echt is of niet. Oké, okay. dankjewel Milo Halbesma van het Van Gogh Museum. Het ging dus over de levensechte replica's. Nog even over die uh, climate engineering. Er is ingestuurd klimaatmodificatie, klimaatmanipulatie en klimaatarchitectuur. Alle drie hartstikke leuk en bedankt. Zometeen nog kamerbreed. Tot volgende week. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden.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 Showroom keuken uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op Kellekeukens.nl. Dit is Radio 1.